Tien uur. Freddy van met het NOS Journaal. Ongeveer een half uur geleden is de herdenking begonnen... van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz. Precies 70 jaar geleden trok het Russische leger het Duitse kamp binnen. In Auschwitz, in Polen, zijn meer dan een miljoen mensen... om het leven gebracht, vooral Joden. Bij de herdenking zijn de laatste overlevenden van het kamp. Later vanmiddag is er een herdenking met de regeringsleiders. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en premier Rutte daarbij. In Groot-Brittannië begint na ruim acht jaar het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Russische spion Alexander Litvinenko. Eind 2006 werd hij in Londen vergiftigd met radioactief polonium 2010. De Britse. 210, pardon. De Britse politie gaat ervan uit dat de daders twee Russen zijn... die die stof in zijn thee hebben gedaan. Litvinenko was een criticus van president Poetin. Vlak voor zijn dood zei hij dat hij door de Russische overheid was vergiftigd. Jarenlang wilde Groot-Brittannië de zaak niet onderzoeken. Men zegt om de verhouding met Moskou niet te verstoren. Vandaag beginnen in Londen toch hoorzittingen over de zaak Litvinenko. In Siddeburen in Groningen zijn een ambulance en een brandweerwagen door de gladheid in een sloot beland. Ze waren op weg om mensen uit een auto te redden die ook in de sloot lag. Zes mensen raakten gewond. In Groningen was het op een aantal plaatsen verraderlijk glad. Automatiseringsbedrijf Ordina en het Openbaar Ministerie hebben waarschijnlijk de regels overtreden bij aanbestedingen. Ordina kreeg van ambtenaren vertrouwelijke informatie en had zo een voorsprong bij het binnenhalen van orders. Een advocatenkantoor deed op verzoek van Ordina onderzoek naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Bij een contract in 2009 waren er duidelijk aanwijzingen van een mogelijke onregelmatigheden, zegt de oogonderzoekers. Ordina noemt het geen fraude, maar zegt wel dat het niet mocht. Het weer, wisselend bewolkt, een enkele bui, maar ook af en toe zon en 5 tot 7 graden. Dit was het NOE. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijn Zwaan bij de ADB. Vooral rond Amsterdam lossen de files maar moeizaam op. Er staat in totaal nog 70 kilometer. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Muiden, 9 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Maarsen en Vinkeveen, 5. Verderop tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10. A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere Stad en Knaupend Muidenberg, 10. A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Knaupend Velzen 4. A10 de Ring van Amsterdam tussen Nieuwendam en Duivendrecht 6 na een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 Arnhem richting Den Haag, bij knoopend Lunette 3 en de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 3 door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hey. This way. Kom cool. cool.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 En we gaan door met lekkere muziek tot aan 5 uur vanmiddag bij Stanford op zondag. Uit de jaren 70 gezien Wild Cherry en Play That Funky Music. I did. Uh, deze is echt te makkelijk hoor, voor uh, Raadje Plaatje. Ja, Elton John en Kiki die hoor je... en dan go breaking my heart. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de divisie zijn inmiddels ten einde. En hier komen de eindstanden. FC, Ut FC Groningen ontving uh, thuis FC Utrecht. En dat werd een 2-2. En dan NAC Breda tegen Willem II. Daar is de wedstrijd geëindigd in 0-0. En dan kwart voor vijf over een dikke kwartier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 Down pieces to this priceless belly. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out number. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. There won't be a party Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem bij CFM. De 40 beste platen in, uh, van Europa in de Euro Breakdown. Gepresteerd door collega Maurice Mulder. En ook deze staat nog steeds in die hitlijst genoteerd. Die Hefner was dat. En de Fate Out Lines. En daarmee is het half 5 geworden. We gaan hem weer doen, uh, Albert Jan, Als ja, je er klaar voor bent. Ik het heb het hem. Vier Hier. van de week. En dat is nog steeds uh, onze onze lieve Spike. Het is een prachtige uh, bokser, De foto staat op onze. Uh, ja, Facebook-site, app. Uh, app, overal. Ik moet die foto eens even bekijken, want het is echt een prachtige foto van deze bokser. Spike zit nu al langere tijd in het asiel. Een echte langzitter, zoals dat heet. In april al twee jaar Hij heeft het asiel veel hondenvriendinnen. Maar ook met de reuën kan hij minder goed overweg.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 Telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van 11 uur tot uh, sporgens tot 4 uur middags, op maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op de website www.dierethuiskennemeland.nl Want ook Spike verdient een thuis. En zoals ze zei, ook op de CFM-app, op de Facebook-site van uh, ZFM. En natuurlijk op de CFM-website. www.zfmsandvoort.nl www.zfmsandvoort.nl Of site is zeker meer dan het bezoeken waard want er staat heel veel informatie op. Marco Abbasato en Ali Bees zijn hier. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel slaat met de maan heb je Kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zater zijn? Je bent zo jong en klein. Het doet een enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breekbaar als een zijn lijn. Neem nou de tijd om dit even te horen. Want als wij niks doen, dan is mijn leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven. Kom we geven zijn.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 De Dolly Dodgers, St. tell it all about boys. Ja, dan was het even zoeken, maar deze was zeker wel tegenhanger van deze plaat. En die ik gevonden een plaat uit de jaren 70 Hier is Girls, Girls, Girls. Als uh, tegenpol daarvan, zeg maar. Stel me, ik sta wel, ik sta wel. Ja, heel goed. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. For this intercontinental romance Shy girl, sexy girl They'll like that fancy world Champagne, and gentle song And a slow dance Killer en girls, girls, girls. Ja, dan gaan we nog even een frietplaat draaien. Ja, dit is echt een, uh, een freakplaat, hè? Een beetje begintijd van uh, CFM. <laughs> dit ken jij niet. Nee, dit ken ik niet. Als we dit bij Raadje Plaatje gaan draaien, dan uh, gaat het niks worden. <laughs> Hier is uh, Nucleus en Jam On It. Well, My name is Jimmy And I'm a surefire, blue-blooded, bonafide Hot-fucking-jam, I'm production MC If you want the best, then put me to the test And I'm sure you'll soon agree That I got no flaws cause I'm down by law When it comes to rock, eventually You see, cause of when I was a little baby boy My mama gave me a brand new toy Two turntables with a mic And I learned to rock like a Dolomite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 It's incomplete So rock this yo rock that yo! rock on and Don't you dance now You rock this rock Daar ja, bestaat uh, CFM 25 jaar. En daarvoor uh, waren we met illegale zendetjes bezig en zo, uh, Albert Jan. Ik vind het zo jammer. Dat, dat waren heel veel mensen die hadden toen uh, ook uh, gewoon op een zolderkamer of een slaapkamer. Dat gewoon een zender uh, of beddetje op het dak, weet je wel. En dan uh, lekker radio maken, want daar gaat het uh, natuurlijk om. En uh, ja, toen uh, in die tijd, bij heel veel radiopiraten, werd deze plaat helemaal gruis gedraaid. Nucleus was dat en Jam on it. Zeg je ja, helemaal niks, maar het was wel een hele mooie tijd. Hey, maar wel een ander nummer uit die tijd. Daar lijkt deze heel erg op. Ja, ja rep -klepo. Re Repo Kleppo. Jouw uh, Joe Banaan. Die doen we volgende ja, week. Banaan. Nee, helemaal goed. Hey, einde van deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Alweer? Alweer, het zit Ach. er weer op.